If you're rich or poor So let's all join hands Cause we are the new generation And we will sing this song Together all over the world Christmas time We Lekker bakje koffie erbij, Mark. Heerlijk, Rob. Heerlijk, hè? Ja, goedemiddag, het is even na twee uur. Ja, we zijn er weer. De Zandvoort op zaterdag vanuit de Tolweg 10a. Goedemiddag, Zandvoort. En goedemiddag, Mark. Goedemiddag, Rob. Zo, hoe was jouw eerste kerstdag? Heerlijk. Uh, te veel gegeten. Ja, <laughs> ik zie het aan je. Ja, ja, je ja, dankjewel. Dank je wel. En verder ja, nog één dag te gaan, natuurlijk, vandaag. Ja. Ja, ja vanavond ik lekker eten met familie en... Uh,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 in het korte Ja, heel teker. goed. En het is uh, de warmste kerst uh, ooit, hè? Die we nu hebben. Ik uh, kijk zojuist op de thermometer en het is 14 graden momenteel. Nou, om precies te zijn, 13,2. Maar oh, dat God, maakt niet oh, uit. Ja. Goedemiddag zo, Forts. Lekkere muziek onderweg.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 dus je is formidabel. Oh, midable. Je is formidabel, je is formidabel. Dus je is Ja, deze Saudebühre, weet wel wat muziek maken is. Jordi Stramay en formidable. Jawel, daar gaan we weer hè. Ja. Ja, Rob. Nog één dagje in de beren vanaf, Mark. Ja, dan is kerst over. De kerst is dan voorbij. En dan gaan we op naar Oud en Nieuw natuurlijk. Ja, donderdag of vrijdag volgens mij. Ja, heel, goed, ja, heel, ja, goed, ja, heel ja. goed, heel goed, heel goed, heel goed. Hé, het is tijd voor uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Zeker, Rob. Uh, zoals jij vast ook gehoord hebt en uh, zoals ik een maand geleden ook aangaf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 married, we'll say no matter, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire, as we drink by the fire, to face an day. affair. face and afraid the plans that we made walk in a winter wonderland and only merry christmas en dan is het bijna 14 graden de winter wonderland hoor de tony Bennett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 Nou, ik ben benieuwd. Leo Miesbeek. Even kijken. In gesprek. In gesprek. Een ijsmeester heeft natuurlijk hartstikke druk. Ja, toch? dat denk ja. ik ook. Nou, gaan we dat zo dus dadelijk doen na het CFM weerbericht... gaan we gewoon Leo Miesbeek nog even proberen te bellen... want.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 Mark. Ja. Met Nikita. Ja. Altijd leuk. Ken jij Nikita? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Joh, de, de single van Elton John eigenlijk ook zo'n kerstplaat, hè? Ja. Verder heeft het uh, niks met kerst te maken, maar als je deze hartjes zo met draait, dan uh, word je voor gek geplaatst waarschijnlijk. Ik denk het ook. Het is uh, vijf minuten over half drie. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Zie uit Weer bericht. Ja, zeker Rob.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 I feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep at it, babe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 Sit down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 Daar is Van Halstier en Take Me To Church. Ja, het is weer een uh, belmomentje, Maris. Het is een belmoment. Een belmoment. Ja, ja, ja, ja. We gaan het weer proberen. Ik zeg ja. nog niet wie we gaan bellen, want dan neemt hij gewoon niet op. Ik ga hem even bellen. Ja, is goed. Zo. kerstmuziekje erbij. Schatio. Nou eens even kijken. Ja, misschien heeft hij andere verplichtingen vandaag. <laughs> Dat kan natuurlijk ook hè. Leo. Leo. Leo, goeiemiddag. Live in de uitzending bij CFM. Hallo Leo. Oh ja. Ja, echt waar. <laughs> Hallo Leo, goeiemiddag. Hey goeiemiddag. Hey. Ja, Mark en ik maken ons een klein beetje zorgen omtrent de ijskwaliteit met deze hoge temperaturen tijdens de kerst. Dus we denken, we gaan, we gaan de ijsmeester eens even opbellen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Naar de ijsmeester kan melden dat je heerlijk kan schaatsen. Mooie vlakke ijsbaan hebben we.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 Ja, zo is het. En morgen al die uh, extra pontjes weer afschaatsen. Zo is het. Zo is het. Zo is het, Leo. Ga jij ook schaatsen, de pontjes eraf schaatsen, Leo? Nee, nee, nee, nee. nee. Oh. Voor, mij is het even niet, uh, voor de ijsmeester is er geen schaatsen, schaatsfestijn. Nee. IJsfestijn, dat wel. Ja, geweldig. Ja, ijs is. Nou, Je zegt het uh, net, vandaag zijn jullie uh, tot 4 uh, uur nog open, dus iedereen is van harte welkom. En dan de nee. morgen, derde kerstdag, ook weer de hele dag open. Oké, okay, ja. Zijn weer vanaf 11 uur tot s avonds 9 uur zijn we open. Dan zijn weer de volle dag open. Gezellig. Nee. Ja, en dan ga je nog we even... Wacht even, wacht even. Morgen oh. zijn we open. Ja, want dan ga ik niet liegen hoor.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 Als het droog en mooi weer is, dan is het echt overweldigend. Het is, echt, uh, het is ook heerlijk, hè? Grote mooie oliebollenkraam erbij. Ja, wat wil je nog meer? Tja, Tje. een heerlijke gelegenheid waar je kloewijn, chocomel en koffie... of andere rapeningen kan krijgen, waar je gezellig onder een heerlijk afdak staat. Dus ja, wat kun je nog mooier krijgen is ook voor het aan de ijsbaan. Zo is het, spoedje naar de ijsbaan. Dankjewel, ja. Leo, en mag u een hele fijne tweede kerstdag wensen. En jullie ook allemaal. Dank je, Johan. Fijne, fijne dagen. Dankjewel. Okay, Dankjewel. doei.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 Heel laat de liters maar aanrukken. Zal de Shell mee blij mee zijn. Ja, dat denk ik ook. Dus meteen zijn we er voor het tweede uur... met heel veel gezelligheid op de radio. Graag tot zo!